Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De provincie Flevoland is bij contacten met Schiphol over stikstofruimte... nooit uitgeweest op financieel voordeel. Dat zegt de verantwoordelijk gedeputeerde in een reactie op nieuws van de NOS. Flevoland en Schiphol proberen boeren uit te kopen... om hun stikstofruimte over te nemen voor bijvoorbeeld bouwplannen. Dat Flevoland daarover met Schiphol wilde overleggen... is volgens deskundigen kartelvorming. Volgens de gedeputeerde wil Flevoland als gebiedsregisseur weten... waar andere partijen mee bezig zijn. De politie in Zeeland doet een nieuwe poging om DNA te verzamelen voor onderzoek naar de watersnoodramp. Op 1 februari is het 70 jaar geleden dat in Zeeland de dijken braken als gevolg van hoogwater en een zware noordwesterstorm. Ruim 1830 mensen kwamen om het leven. Officieel worden nog 105 mensen vermist. Een aantal slachtoffers werd anoniem begraven. In een podcast van de kranten PZC en AD roept de politie nabestaanden op om DNA af te staan. Iran heeft twee mannen geëxecuteerd die waren veroordeeld voor het doden van een veiligheidsfunctionaris. Er werd om het leven gebracht bij de hevige protesten naar aanleiding van de dood van activisten Maza Amini. Iran heeft in totaal vier executies naar aanleiding van de betogingen bekendgemaakt. In dezelfde zaak zijn nog drie mensen ter dood veroordeeld. Elf demonstranten kregen gevangenisstraffen. Het aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is sinds het schandaal bij The Voice of Holland met ruim 40% gestegen. Dat meldt de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen na een enquête. Volgens LVV-voorzitter Te Braken komen er vooral meldingen binnen over intimidatie en machtsmisbruik door leidinggevenden, pesten en discriminatie. Een kleiner deel gaat over seksuele intimidatie. Volgens de LVV komen vaak oude gebeurtenissen weer boven bij slachtoffers door The Voice. Het weer, sluierwolken en wat zon in de namiddag- en avondregen. Het is 10 tot 12 graden. Morgen wat zon en tot de avond droog, en ook dan een graad of 11. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. update. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in de regio, die staat op de A7, zaterdag richting Hoorn, tussen Permanent Noord en Avernoorn. Hier gebeurde een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar nog altijd wel een kleine 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Oud-Zandvoort. Mama zegt dat er man een oude zij bij is. En dan roept zij uit dat kinderzee, is hier zo vries. Ze plastert de bij brede zeer haar ga je rok omhoog. Maar potsel roept zijn geel, zee zit in mijn ogen aan naar zand. Een hele middag, uh, Welkom bij het programma ZFM Oud-Zandvoort. Uh, mijn naam is Kort en tegenover mij zit Jan Kol. Wij ja. staan normaal gesproken naast elkaar, Jan, maar... Nu zitten we tegenover elkaar. Dat is ik hoor. zit en jij staat. Ja. En naast me zit onze gast, Harnie Bluis. En... Uh, ja, we gaan een heel leuk programma maken, denk ik. Want we hebben voor ons liggen namelijk de fotoboeken van de, de, van de Zandvoort vanuit de lucht. En naar aanleiding daarvan gaan we in het tweede blok. Dus zeg maar rond een uur of tien over twaalf, kwart over twaalf. Gaan we gaan praten over de plaatjes die daarin staan. En we geven heel duidelijk aan over welk plaatje het we hebben. We beginnen eerst met het eerste boek. Dus niet met Zandvoort vanuit de lucht, de deel twee. Maar met deel één. Er staat geen één op. En... Uh, ja, dat lijkt me heel leuk om te beginnen. Ja, ik heb die fotoboeken natuurlijk ook. En uh, dat is heel leuk, want die uh, foto's die geven weer hoe Zandvoort er vroeger uitzag. Toch? Ja, en dat is ons programma. En die foto's die zijn haarscherp. Dus mensen, heeft u de fotoboeken van, uh, van Oud Zandvoort bij de hand of heeft u ze in de kast staan? Pakt u ze er even uit, want aan de hand van deze fotoboeken, we zullen ook aangeven welke plaatjes we gaan bespreken, gaan we kijken wat er allemaal op stond, hoe het allemaal was. En ja, de nostalgie van vroeger, dat straalt er vanaf. Druipt er vanaf. <laughs> Hanny, goedendag. Wat leuk om jou in de studio te hebben. Ja, nou, uh, ja we gaan ik... het hebben, jij bent Hannie Bluis. Moet uh, ik nou antwoord geven? Ja, ja. dat mag. Ja. <laughs> ja, en en uh, je, bent van, van, je bent de kleindochter van... Jan Kraai. Van En daar zijn er veel kleindochters van. Hè? En zijn kleinzonen. Nou, ze heeft meer kleinzoons als dochters. Want van de dochter had ze ook acht kinderen. En mijn de ouders hadden ook acht kinderen. Wij hadden zes jongens en twee meisjes. En de zus van mijn vader die had vier jongens en vier meisjes. Ja, ja. En de familie Bluis is een grote familie binnen, binnen, binnen Zandvoort. Ja, nu wel. Ja. Nu wel, maar vroeger niet hoor. Beken, bekende te zitten ertussen. Ja. Heel veel. Ja, het, is, het is allemaal familie. Ja, jouw Sowieso. broer Jozef kennen we bijvoorbeeld. Ja, en Floor. En Floor, die is nog lang, uh, kort geleden nog hier in de uitzending geweest. Ja, die ook. En dan Henk, mijn oudste broer. En Gerard kennen we. Gerard is een neefje van mij. Het ja. is de zoon van een oudste broer. En Jans Krij, uh, daar, daar begint het eigenlijk mee, hè? Die, uh, die, die, die, die, die begint het café. Die begint het café, want haar man was overleden, en toen, ja, toen werd ze op straat gezet. En uh, ze had tien jaar het bedrijf gerund waar ze in zaten. Maar die man die had tb en die man die was na tien jaar gestorven. En toen had ze het gerund. En toen was het zover dat die man overleden was. Toen zeiden ze, dag Jans. Ja, die had geen baan meer, geen inkomen meer. En toen heeft ze op de burenweg heeft ze toen een klein huisje gekocht. Want daar stonden natuurlijk allemaal van die oude vissershuisje. Ik heb het zelf niet gekend. Maar... Die, uh, daar is dus een koffiehuis begonnen met ja, ja. bier Ja, maar je had natuurlijk wel kennis. Ja, dat is al best wel. Ze is gewoon begonnen dat komt natuurlijk nog wel. Tien jaar in, tien jaar in de Ruppie eigenlijk het hele bedrijf geweest. Ja. Want, want wat, wat deed je opa? Ja, uh, wat ik van de verhalen van mijn grootje weet... dat is dat hij dan in, bij Baggeman zat als... Uh, um, hoe noem je dat ook maar weer? Oh. Een botten. Een botte, nou, een die, lever, die, die leverden daar. En, die, en dan leverden zij aan het strand en aan de hotels. En dan, ja, wat ja. naderhand Brokmeijer, die was er waarschijnlijk toen nog niet, dat weet ik dus ook niet. Maar in ieder geval, uh, uh, Baggerman was toen. Uh, is nog ook heel lang geweest in wezen. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal zo... Baggerman Bach, was een Arnhems bedrijf. Ik denk zaad, het wel, ja. Die, die zaten op het op, op Spaarnen. De ja, hoek van de gedempte functie. oude grap, ja, Dat was een zakker. groot bedrijf. En die hadden waarschijnlijk hier een dependance. Als mensen dat weten. Dan mogen ze daarop reageren. Ja. Ons telefoonnummer is uh, 0, uh, 25, uh, 023 57 30 393. Dus als u wil reageren. 025 07 uh, 30 393. En dan komt u in de uitzending. Of u kunt laten weten wat u wil uh, wilt vertellen. Uh, Jouw, jouw, jouw vader die begint niet in het café? Nee, nee, mijn grootje deed het café. En mijn vader zat in de vis. En die was bij een oom. En dat was Evert Bluis van de Weg. En die deed ook in de vis. En daar was hij. En ze hadden samen toen de tijd... in Haarlem die vishal. Dat was hoofdzakelijk van die oom Evert. Maar mijn vader die was, die kwam daar bij hem in de leer. Nou, en die is toen de hele tijd... Maar toen, uh, die, want de, die andere zoon van Grootje, die jong gestorven is, Maarten. die zou in de zaak komen. Maar ja, die stierf. Toen en, die overleed, toen kwam je vader in de toen, zaak. Ja, en toen kwam mijn, mijn Grootje het niet meer aan. Ja, dat was toen de tijd. Wow, ze ja, zijn. want ze is heel oud geworden, maar ze is in 1959 is overleden, heb ik gelezen. Uh, ja. Klopt. En toen was ze 100, en? 3,5. Dat is een respectabele, respectabele leeftijd. Ja, ze was van 1855. Ja. 9 december. Dus die heeft een leeg voor meegemaakt. Ja, als je ook die verhalen altijd hoorde. Wij moesten er wel eens om lachen natuurlijk. Want ze had altijd van die prachtige verhalen. Maar uh, ze wist ook heel veel. Ja, ja. Ze wist heel veel. En dan luidt maar ja, als kind gaat het hierin en gaat het daarin. Ja, jammer hè. Ja. Maar je onthoudt onbewust dan onthoud je toch wel iets. Ja, dat is ook de reden waarom jij hier zit. is ja, nou, je wel onthoudt. Ik was ook eigenlijk heel gek op kleine straatjes. Nog. Ja, ja nog. Nou, dat, dat heeft diepe indruk bij mij gemaakt. Maar daar gaan we het straks over hebben. En, um, oh ja, da, en ja, Grootje heeft, ik weet niet, lang ze in dat cafeetje gezeten heeft, hoor. Dat weet ik niet. Want ze was, geloof ik, wat zei ze ook, maar 39 geloof ik, toen de man stierf. Ze was nog jong hoor. Dus ze heeft dat cafeetje op. Ja, het was gewoon een bierhuisje. Heel ouderwets huisje. En al dat soort dingen meer. Niet, niet het café waar we nu kennen. Nee, dat, dat, dat heeft mijn vader dat, in da, 34 jammer. laten bouwen. Ja, ja. En? We gaan uh, even naar de muziek, denk ik. Ja, ja? dat klopt, uh, Jan. Dat doen we. Ik heb een zwak dames heren voor het fotograferen die voor mijn lens wil poseren. Ik sta voor u klaar Maar ik van u een al is hij nog zo klein Ik kijk u met genoegen Vindt u dat nu niet fijn? Mag ik van u een foto Dat ik u steeds kan zien? Zo'n aardig portretje formaat kabinet Bezorg me die pret, bezorg me die pret Die hang ik uit vriendschap dan boven mijn bed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 schuif een beetje dichter als u er samen op wilt staan. Vat u elkanders handen, kijk nu elkaar eens aan en spits u nu uw mondje tot kussen bereid, terwijl uw hand om haar middeltje vlijt. Hoe komt me die vent aan zo'n aardige meid? Dat wordt een leuke foto.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 Niet toekeuren dat staat. Dat weefsel van goud met een zilveren draad. Het is juist deze kleur die karakter verraadt. Mag ik van u een foto? Ja, Jan, dat was uh, Lou Benny. met Mag ik van u een foto? Ja, en dat zit met, met het rode hoedje, ja, Maar, ja. maar uh, uh, uh, jij had een andere naam ervoor, Annie. Ja, Mattelo geloof ik, Matelo. maar dat, ik weet het niet zeker ik, dat of ik weet het goed het heb. Niet precies. Maar... Uh, Luisteraars, wij hebben voor ons liggen het fotoboek het, uh, met Zandvoort vanuit de lucht. En we zitten op ongeveer pagina 5, dacht ik. Maar die pagina's zijn niet genoemd. We kijken naar foto 6721 uit 1929. Dat is, uh, een paar, dat is nog ruim voordat Hannie geboren wordt. Maar deze, zo, zoals het plaatje eruit ziet, kent ze het wel allemaal. Wat mij op een gegeven moment hele diepe indruk maakte, dat was een sloppy... Uh, tussen twee panden in. Nou, daar gaan, daar gaan we het over hebben. Uh, iemand zei van, daar, daar kon je niet tussendoor. En toen zei jij heel hard, van, daar kon je wel tussendoor, want ik heb er tegenover gewoond. Ja, dat klopt. Jij woonde dus? Ik woonde op de Burenweg. En dan had je zo de, hoog, ging de hoogte in. En dan kwam je hier tussenuit en dan ging je zo naar het strand. En jij, jullie woonden boven, boven het café? Ja. Het huidige café? Uh, wat er nu is. Wat, wat er nu daar is. woonden we ja. ja. En voor die tijd woonden je ouders in. Dat huisje ernaast, op nummer drie. Waar nu die bloemenzaak in zit. Ja, een woonhuisje. En dan heb je een. Nu die bloemenzaak is, dat was de schuur. Dat was de schuur. Dat was onze schuur. En de, daar, daar kon je niet alleen aan de voorkant inkomen, maar je, je vertelde, je kon er ook. Nou, achterom, op de, dan moest je naar de Schelpenplein. En dan had je bij, de, bij Paap, heette die man, dat was een schoenmaker. Moest je daar de steegje in. En dan. Uh, kwam je aan de achterkant, maar dat waren gewoon drie huisjes die er stonden. Het waren vissershuisjes natuurlijk. Ja, ja. En dat is naderhand door dat winkeltje doorgebroken. Ja, Het ja. Dat, dat is een, eigenlijk meer één ruimte geworden, maar ja. je moet maar het dat heel, was, al Je, je dat moet het, waren, het in drieën zien, of misschien ja. wel in vier. Dat, hui, dat woonhuisje dat was één, en dan die schuur daarna was twee. Daarachter zat een grote schuur, en dan nog een heel piep, pieterig klein. Schuurtje. Of tenminste, ja, misschien ook wel een woonhuisje, dat weet ik niet. Ja, en dan. dan maar jij, jij woonde dus eigenlijk in je split een nieuw huis? Ja, ik was anderhalf toen we erin kwamen. Ja. Ik was van 32 en het huis was van 34. Dus je, eigenlijk heb je nog heel even in die kleine huisjes gewoond. Uh, maar daar weet ik dus niets nee, nee, van. Nee, nee, nee, ik kan me voorstellen. <laughs> <laughs> dat gaat wel heel erg ver. Maar dat sloppie aan de overkant? Hier. Ja, daartussen. Ik zat weer verkeerd met mijn vinger. Maar hier tussendoor kon je naar boven. Hier kon je naar boven. Nee. Dat was niet vlak? Nee, dat, dat was gewoon open. Het was een, een, een steegje, maar hoe het steegje. Nou, maar ik bedoel, het liep heel stijl omhoog. Ja, het was zoals het nu nog loopt. Hè. Als je de kerst oploopt, dat laatste stuk. Dat is best wel uh, pittig, hoor. En dat had je hier ook. En dan was je dat steegje door en waar stond je dan? Op Want, de boulevard. We hebben luisteraars en ze kunnen niet zien wat wij doen. Nee. Dus ze stonden op de boulevard. Dat heette de boulevard, maar je zag de zee niet. Nee, nog niet. Want het is dan had je. Als ik door dat slopje kwam, dan had je aan de. Zoals ik er nu voor zit, was Bouchassure. Dat was een hotel. En dat daarnaast, dat was Fennec. Fennec. Dat was ook een hotel. Ja. En, en dat, als je dan wat maar naar boven loopt, dan had je Hotel Driehuizen. Dat is dat beroemde kromme gebouw. Met die, met die hoefijzerige terras. Ja. Ze daar hadden. En daarvoor had je dan de. Strandweg. En als je hier uitkwam, dan zag je gelijk groot badhuis. Ja, daar stond je voor. En dat was ook echt groot? Ja, dat, dat, was, dat was al een paar keer verbouwd voordat. Uh, voor, en het is ook in mijn tijd, dat ik jong was, ook een keer verbouwd. Is er een. Uh, om het door meer doorgang te maken, want dan kreeg je al auto's, dan was het een druk. En toen hebben ze een doorgang gemaakt. Hebben ze wat weggebroken of bijgebouwd, dat weet ik niet. Maar om de mensen te, te, die daar liepen veiligheid te bieden. Dat was meer een poort. En, en die doorgang, dat was... Waar, waar dat zat onder. Ik zou maar zeggen dat het hieronder zat. Ja, dat laatste stuk, tegenover de Seinpost. Hotel Seinpost. Hotel, ja, Hotel Seinpost. En dan had je daar een, een opening. En dat was gewoon een soort galerij, hadden ze daar gemaakt. En als je daar kwam, kwam je pas... Op de boulevard. Dan zag je pas de zee. Ja. En dat is tevens het hoogste stuk. Ik dacht het wel. Nou ja, ja. Ja, want wat we, we zien hier nog een heel klein stukje van... Ja, dit was ook hoog. Dat was dat, uh, uh, dat kinderhuis Een Haarlems kinderhuis Van Mienvermogende hoorde ik mijn moeder daar altijd over gaan. Ja, nee, dat stond ervoor. Oh, dit, dit, dit, dit is, dat, dit is dat, die dat, chalet. Dat is die chalet. Ja, wel een heel mooi gebouw. En dat, stond, dat was vrij hoog daar, want je had... Dat is nog hoog, maar vroeger had je er van die... Die muur daar bij de Westerparkstraat, zoals je dat hier ziet, had je van die zwarte bazalblokken tegenaan gezet. Denk ik dat dat was, maar dat weet ik ook niet zeker. Ja, want in, in die Westerparkstraat is eigenlijk niets veranderd, hè? Nee, dit, tot hier niet. Dit is, zo, ja, kijk, dit is nou allemaal bebouwd. Ja. En hier is het ja, allemaal de Oosterparkstraat gebouwd. is bebouwd. Ja, dat, maar dat... er stonden al huizen ja. in de Oosterparkstraat. Want dit is ook de Oosterparkstraat. Ja, aan de kant van de Hoge Weg hebben we het nu over. Ja, dit is de kant van de Paradijsweg. Van de Paradijsweg. Want je kon vroeger van de Oosterparkstraat naar de Paradijsweg. Het was ook een klein straatje. Doorgangletje. Een doorgangetje. We, we, we, we, we zitten nu meteen in het in rondje rond waar nu de watertoren staat. Ja. Daar kunnen we nu gewoon lopen. Ja, dat kon niet vroeger. Dat was Dat Kijk, je had hier bijvoorbeeld. Hier, dat ja, ja. En dan, had je, dan liep je zo lang. En dan had je. Uh, moet ik even kijken hoor. Of ik het goed zie. Ja. Hier, dit hè. Dit, want dit was gras. Ja. En hier had je een, uh, een garage. Of een paardenstal. Of ja. wat ik. Waar, waar die paarden en die koetsen van Groot Bad toen ja. de tijd in gingen. Ja. Was naderhand een garage met die auto's. Hier achter ergens woonden. Ik dacht, familie van Duin. En daarnaast had je dokter Gerk. Dat is dan op de Hoge Weg al, hè? Ja, dus bovenaan op de Hoge Weg. Ja. Zeg maar uh, op de hoek naar de, van, van de. Uh, hoe heet die straat hiervoor? Uh, naar. naar... Dat is ook nog de, uh, toch, toch burgemeester? Nee. Ik, uh... ik, ik weet het niet. Het heet, tegenwoordig heet het, geloof ik, Bad Nee, hoe heet het plein? Maar hier dit, nee. dit, dit was het padhuisplein. Ja. Dit. En dan had je, ging je zo naar de Hoge Weg. En deze straat, nou ja, dat was, Paul, uh, dat was de boulevard uh, van Vaals. Ik wil nog even met je terug naar de, naar, naar, naar de boulevard. We staan bij, bij Hotel Seinpost nou ja. we voor. Dan steken we, uh, uh, gaan we op het terrein lopen van het groot badhuis. Ja. Dan, dan staan, kunnen we dus de zee zien. Hè. Ja. Dan staan we ongeveer uh, ja, waar nu de, de, de, de redschuur is, zeg maar. Of waar, waar, waar uh, het strandhotel is. Uh, ik zie hier een trap naar beneden. Mocht je daar naar beneden? Alleen de gasten. Alleen de gasten? Alleen de gasten. Dit was echt gereserveerd. Dit was een stuk gereserveerd voor de gasten. Want kijk, hier staan ook koetsjes. Ja, die waren ja. speciaal voor de gasten van Groot Badhuis. En daar mocht je niet komen? Nee, daar mocht je niet komen. Dat, was, dat hoorde gewoon bij Groot Badhuis. Dat hoorde bij Groot Bad waar, waar gingen jullie naar het strand als jullie naar het strand gingen? Nou, wij waren, gingen altijd zo via dat straatje. Dus ja? staken we ja. over. En dan gingen we hier. Hier, want mijn, hier waren de strandtenten toen, in mijn tijd dan. Hè. Ja. Strandtenten heette dat toen nog, van die ouderwetse tentjes. En daar leverde mijn vader aan en daar gingen we altijd zitten. Ja. Want mijn vader had een bottlerij, hè? Ja. Die maakte zelf limonade en bottelde zelf. Ja. En die dat, dat deed hij voor de oorlog? Ja. Nou, hij heeft het na de oorlog ook nog gedaan, maar hij kon niet tegen die concurrentie op van Coca-Cola, Pepsi, cola Ja, dan moet je ze allemaal noemen als je ze noemt. He? Ja, maar daar kon hij niet tegen daar want verdien, ik verdiende niks meer aan. Nou, nog heel even, terug naar, naar de strandweg. Uh, een week geleden was ik bij je om, om dit, dit programma voor te bereiden. Ja. En toen zei je. Uh, ze kunnen mijn aangangangang net zo goed weer terugbrengen, die strandweg. Strandweg, ja, dat, dat kan, want nu hebben ze het alleen maar opgehoogd. He, want ze hebben ja. daar een hoop zand. Maar die weg die ligt er eigenlijk in principe nog. Ja, je kan eigenlijk de kerkstraat uit, zo naar beneden. Ja, want dat zie je hier toch. Kijk, dan maakt hier een heel klein ja. bochtje zo en, en dat is nog zo. Ja. En ja, als ze dat weg zouden. Want ik vind die, die rotonde. Nee, ja. Ik vind niets. Die strandweg is veel gezelliger. Ja, natuurlijk. Ja. En, maar daar had je natuurlijk ook. Dit had je Barbodega Petrewitz. Ja. En, en je had Mullery hier zitten. Nee, niet Melorie. dat, dat de was Mallory's dit. was dat? Hoe heette dit ook maar weer? Dat weet ik niet Politiebureau? Meer. politiebureau had je hier. Dat is naderhand afgebroken, is vernieuwd toen de tijd. En hier had je een. een, een, een ja, ook een restaurant of een, een café-restaurant. En had je hier vroeger ook een stenen muur tegenaan. Dat is hier niet. Nu praten we, dames en heren. Uh, zeg maar uh, op, op het plekje waar nu ongeveer de rotonde is en dan daar naar beneden. Dus waar, waar de, waar de haven nu is. Waar de, de ongeveer. strand en de haven nu ongeveer ja. is. Daar zitten we. We gaan uh, nog even uh, naar de muziek. Cor? Ja, dat klopt. Ja? Heb je een mooi nummer? Heel mooi nummer. Oké. Okay. Frans. Frans? Ja, <laughs> deze. Si la foto est bonne Juste en deuxième colonne Je le voyou. Qu'est-ce qu'il gueule d'amour dans la rue Brique tu vis, et elle assassin service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant, coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne.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 Surtout qu'il soit fidèle, surtout je vous rappelle à l'image de son portrait qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon qu'on me mène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne. Dat was een gevoelig nummer. Dat is een prachtig nummer van ja. Barbara. Si la foto est bonne. Nou, en dat doet Dat gaat dus... over een hele mooie foto. En we zijn met die mooie foto's bezig in ja. Zandvoort. Dus ik dacht, nou, toepasselijk vast wel. <laughs> ja, we, we hebben trouwens afgesproken dat we gewoon met uh, het, het, de foto 6721 ja. uit het eerste boek verder gaan. Want okay. we zijn nog lang niet uitgesproken over wat we zien. Ja, je mag van mij verder, Jan. Ik heb geen bezwaar. Op een gegeven moment gaan we wel even naar een foto... in hetzelfde album, naar een foto uit 1950. De 18105, voor de luisteraars die het boek voor hun hebben. En dat is het eerste foto. Het is het eerste fotoboek. Dus dames het tweede en fotoboek ligt naast me op de grond. Ja, Daar komen we waarschijnlijk niet aan toe. Nee, ik denk het niet. Al als je dus het thuis luistert... Nog, he, dan... moet, moet ik nog een keer terugkomen. Ja. Ja. Kan altijd. Ja. Is te regelen. We gaan... Uh, naar de volgende trap, de afgang naar, uh, naar het strand. En die is uh, bij de Watertoren, bij uh, een hotel of een huis. Dit is Mullerie. Dat is een museum. Dat, dat, dat was, een, een, daar was een restaurant. Ja? Maar die meneer, die, dat, was een, uh, die, dat was geloof ik Baron van Heid, als ik het goed heb... En die woonde hier ook ergens in een heel groot huis. Dat kan je hier niet zo goed zien. En die... oh, aan de strandweg? Ja. ja. En die uh, had zoveel uh, antiek en, en uh, nou, een enorme verzameling. En die heeft toen dit huis laten bouwen. Dat zijn de verhalen die ik gehoord hoor. Ja, ja. Ik weet niet of het op waarheid berust. Dat weet ik dus niet. Maar in ieder geval. Daar uh, heeft hij dat dan ondergebracht. Want in de winter was dat dicht. Alleen in de zomer was het opal voor Het Was er, er eigenlijk veel dicht in de winter? Nou, op de boulevard wel veel hoor, want dan had je natuurlijk veel huizen, uh, particuliere huizen. En die mensen kwamen alleen maar in de zomer, zes weken of uh, misschien drie maanden of zo, dat weet ik niet. En ja. dan werd het dichtgetimmerd. En, uh, of ja, luiken ervoor, zal ik maar zeggen. En dan... Uh, dus was ja. Zandvoort was eigenlijk gesloten? Ja, het was alleen echt een badplaats toen de tijd. Het was ook een, een hele chique badplaats toen de tijd hoor. Ja wat echte echt uitstraling ja absoluut Zandvoort uh, waren ook heel uh, had ook heel veel jodenmensen. mensen ja. en die woont ook aan de Boulevard en zo maar, en, en, maar, maar uh, we zitten nu bij die trap hè ja. en als je die die trap ben je toch wel afgewezen ja dat mocht je gewoon want dat was gewoon een doorgang dat was een doorgang tussen dat hotel ja? tussen hotel Dorans en die Müller die, en dan kwam je als je hier die trap op ging, en dan kwam je langs de Watertoren. En. Ben je er ben je wel eens op geweest, ja. die Watertoren? Ik ben eens op de Watertoren geweest. En het was Koningin de dag. Met mijn moeder en mijn broertjes zullen er ook o, wel bij wel een jaar? Wel zijn. Dat weet ik niet meer. Het zal voor de oorlog geweest zijn. Ja, na nou, dus, de oorlog was hij er niet meer. Nee, maar ook nog uh, in de oorlog natuurlijk. Maar toen ja. was het al spergebied. want het was vrij gauw spergebied hier. Ik denk dat ik een, nou ja, misschien uh, vijf, zes jaar geweest ben. Of, of zoiets moet het geweest zijn. Anders zou ik het ook niet weten. Maar indrukwekkend als je erop kwam? Nou, je had natuurlijk een gigantisch uitzicht. En als kind vind je dat natuurlijk prachtig, hè, om dat te zien. En, en je, nou, je kon er kijken, want je kon hier doorheen kijken. Dat, waren, dat was zo'n zo zo'n. Je, je, je staat er nu even bovenop, hè, voor de luisteraars. Ja, ja. ja. Dan had je een galerij. Nou, dan keek je over de dorp uit. En de zee. En nou, prachtig was dat. En overal vlaggen en al dat soort dingen meer. Ja, daar zijn we toen op geweest. En weet ik niet of er een lift was. Dat weet ik niet. Of dat we die trappen allemaal gelopen hebben. Maar jouw ja, als kind is dat nog niet zo erg. Ik denk dat het allemaal trappen waren. Ik denk het ook. Maar ik weet het niet zeker. We, gaan, we, niet. Gaan, weer de, we gaan weer naar beneden. Die ja. trappen af. En dan staan we buiten. Ja. En dan kunnen we het dorp in. Ja, dan maar voordat we het dorp ingaan, lopen we door een straat. Dat is het ding op Ja. En die ligt dan uh, daar nog wel op dezelfde plaats waar die nu ligt. Nee, dat ligt hier niet. Want daar, dat stukje wel... Ja, dat bedoel ik. Nou, niet eens zo erg veel. Want hij, uh, nee, hij zakt al eigenlijk gelijk, als je esplanade hebt. Als je esplanade hebt, weet ja. het doen. Dan zakt het al gelijk naar beneden. En dan kom je uit op de Van Heemskerkstraat. Zei ik dat ah, nee, op de Dr. Metterstraat. Nee, nee, nee, ja, nou, waar je, je, nee, ja waar je Waar je nu, nu de, de uit, oude... De, ja, de, oude, de, de, oude Engel, de, de oude Engelbertstraat. Was je vroeger, daar we, kwam je vroeger veel hoger uit. Ja, dat verbaasde me namelijk de luisteraars. Een paar weken, vorige week dat ik bij Hanni was. Toen kregen we een foto te zien. En toen had ik het erover hoe de Engelbertstraat. Als je daar dan uitkwam, dan kwam je op de parallelweg. De secretaris Bosmanstraat nu. Maar dat is helemaal niet waar. Ik vergiste me gewoon. Want de oude Dr. Metgenstraat. Of de Engelbertstraat. Die kwam in de Doctor Metzgerstraat uit. En daar sta je dus als uh, niet zo antwoorden. En in ieder geval van na de oorlog. sta je er absoluut niet bestil dat het ooit anders is geweest. Net zoals de straat. waar we nu naartoe gaan. We gaan naar de straat naar beneden toe. Die heet. Nu. Dan uh, loop je naar het Gasthuisplein. Ja, en dan de Rozenobelstraat. De Rozenovelstaat. Ja, ja. ja die, die zit ook niet meer op dezelfde plek. Nee, helemaal niet. Het is, uh, want die Rozenovel had, had meteen... Uh, je kan het op deze foto heel goed zien. Ja, dat ja. moet je natuurlijk wel weten. Ja. Kijk, als je naar beneden kijkt zo... Ja. En je loopt naar... Dus, moet ik even kijken. Oh, hier je, je loopt dus richting, uh, richting het raadhuis. <lacht> ja, dan, kijk, hier heb je dat... Waar nu de, de, de circus is, dat zie je liggen, dat is toch dat oude gebouw. Ja, en dan lust. Ja, ja zomerlust. Kijk, dan had je hier een, een straat, dan moest je even die, die kant op, dat pleintje over, waar we nu zitten eigenlijk. Ja. En dan kon je zo rechtdoor, dan had je de watertoren. En dat, nou ja, dat is hier dan. Ja, er staan zoveel huisjes. Je kan het ja, je iets... kan het niet echt goed nee, zien. Nee, he, je kan het niet goed, goed zien. De foto. Maar in ieder geval, de, de oude watertoren was precies tegenover dit gebouwtje waar we nu zitten. Recht uit. En dan kon je gewoon recht doorlopen naar het raadhuis. Ja. En daar had je dan nog een, een, een, in die Rozenobelstraat, had je dan, dan kwam je dan op de spoorstraat uit. Iets halverwege ongeveer. En het, als je naar links ging, kwam je bij ons huis terecht. Hoe ja. Dat? En als je naar rechts ging, kwam je op de spoorstraat. Ons, hui, ons huis staat aan het dorpsplein. Ja. En uh, toen we het er net over hadden... toen vertelde jij dat je de oude situatie nog gekend hebt. Ja, natuurlijk. Ja, uh, voor mij Ik is dat niet natuurlijk Hoe die, die huizen natuurlijk. daar stonden. Het uh, was een vrij groot plein. Die huizen die er nu stonden... daar had je vroeger verstegen zitten. En die was smid. Een smederij was daar. Rondom. En dan hadden ze een woonhuis. En, nog, en dan kon je zo rondom lopen. Dat was gewoon... Een, een blok van, uh, van die smederij en een tuin erbij. En hebben we het over Versteeg, die later op het Gastersplein is gekomen? Uh, nee. nee. Nee? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat was wel familie natuurlijk. Ja. Maar die, die, die, die, dat, die... Een andere. Die man die was natuurlijk ook op een bepaalde leeftijd. En die is niet meer begonnen met nee, smederij. Tenminste, bij mij weten niet. Nee. mochten de luisteraars dat, dat, dat weten... Of, of... Over wie we het hebben en wij het niet helemaal weten. Mogen ze bellen? Zee, de, die... Ik noem even het nummer voor als de mensen willen bellen 023 57 30 393. En dan komt u rechtstreeks in de uitzending. Want... We, we, we zijn inmiddels aanbeland op het Gastersplein. Ja. Ik zie hier een, een, een muziektent staan op de ja, foto. Dat weet ik Dat ook is een niets. oude muziektent. Ja, dat ik kan ik me ook niet herinneren. Was er veel straatmuziek? In ja, ja je, je had veel muzikanten. Je had de, de Duitsers, ja. he, de Duitse muzikanten. En je had gewoon ook een groep uh, Sandvoorters die muziek maakten. En na de oorlog had je dat ook. niet, Duitsers dan wel niet, maar wel die Sandvoorters die muziek maakten op het strand. En dan gingen ze terug naar huis en dan gingen ze door het dorp. Ja, ja. En, en al die liedjes, die, uh, die kenden iedereen. En er werd toen. op het strand gedanst. En dat was toen ja, heel gewoon. Het was eh, sfeervol. Ja, heel gezellig. Eigenlijk, eigenlijk het sfeertje wat we wel zouden willen hebben. Ja. Ja. Maar het is allemaal nu zo verkeeld, vind ik. Jan, Jan ja. even een aanvulling. Uh, dat waren de Zandvoortse vissers. De Zandvoortse vissers. En uh, we gaan even een plaatje draaien. En dan zal ik even kijken wie er aan de telefoon is. Ja. Die foto van jou. 都朋友 Ja. We kregen even een telefoontje en dat ging over die, uh, die smijderij die zat op het dorpsplein van Verstegen. Ja. ja, dat was Klopt. Jozef Verstegen. Ja, en het is zo dat uh, ik begrepen heb dat de kleinzoon van die smijderij, die staat nu in de lip. En de lip, dat was van een, een lipje waarmee je klompen kon repareren. Ja, ja. Vandaar. Ja. Ik heb daar ook weer een ander verhaal over. We zitten inmiddels, zijn we een paar pagina's verder... We zitten op foto 19, uit 1929 nog steeds. En wel de 6590. Dan kijk je op een andere manier naar het dorp op die foto. En dan kijk je dus eigenlijk naar de zee toe, maar wel in vogelvlucht. We hangen dus eigenlijk in het vliegtuig boven het zwarte veld. Eigenlijk nou, nog boven de, de, de doorgang bij de prinsessenweg. We kijken nu. We zitten met z'n twee op die foto te kijken. En we kijken naar, weer naar dat Gastelsplein. En daar zien we die, die, die, die kapperszaak. Ja, de rode. Kapperszaak van de rode. En hier kan je ook heel goed dat straatje naar boven zien. Ja. Naar de watertoren. En dat is de Rozenobelstraat. Dat is de Rozenobelstraat. En dan heb je hier. En dan had je... Oké, even kijken hoor. Hier heb je... Wacht even. Ja. Ja, dat, ja kijk want ja, hier heb je dat, het hier heb je dat, dat die smederij je ja. kan je niet zo dit, want dit is ons huis ja, dat is, en en dit is dan dit ja het is wel heel klein het allemaal het is heel pieterpeuterig. kijk en dan heb je hier als je daar dan uh, moet je wat ja, waar ja waar dit is de zitten. baan ja dat is en als, aan de de hele even voor de luisteraars dat is aan de kant waar, waar je zeg maar langs uh, ons huis loopt ja langs het doorsvlijn naar boven gaat ja en dan heb je, dat, je hebt hier die Smederen, heb je hier een straatje. Ja. En dan heb je, was even kijken, hoor, even goed kijken. En dan moet je iets hoger. En dan heb je hier de burgemeester. Engelbert, want dan heb je hier weer drie huizen. Ja. Zie je? Ja. ja. We, we kunnen nog verder kijken, want uh, we zitten. We gaan naar het begin van de Hoge Weg. Ja. En dan zien we uh, de, de nieuwbouw aan, aan het begin rechts van de Hoge Weg. Uh, tegenover, zeg maar, uh, waar later de huizensterren de zee komt. Uh, nee. De, nee, Dat is niet hier, dat is hier. Dit, dit, is, dit is de grote kroch. Ja. Dat zijn die huizen met die plat waar nou stiphout zit. Ja, ja, ja, ja. Want, dit zijn de, want die huizen stonden er al toen ik kind was. En dan had je hier ouderwetse villa's. Ja. En dan had je hier Sterren de Zee. Oh, daar Sla, was je ja. oh. uh, waar, waar nu, waar, waar nu die, grote, uh, die grote flat staat. Die, die grote flat, staat, dat, was ja, dat was Huizen. de Dat was Huizen Sterren de Zee. We gaan iets naar boven en dan hebben we een heel grote open vlakte. Nou, die open vlakte is er nu niet meer. Nee, daar staat nu de Dekamarkt op. Ja, en, en hier zie ik al dat er al een garage is. Of, ja, dat is van die... Rinko. Dat, dat van is van de Oranjestraat. Dat is Rinko van de oranje, in de Oranjestraat. Jan, dat is van Jongsma. Ja, Jongsma. En daar had je de schaatsbaan. In dat... de winter werd het ondergespoten. En daar heb je Ko nog geschaatst? Ik heb daar wel eens geprobeerd te leren schaatsen. Maar dat lukte me niet zo goed. We gaan, we, Cor, <laughs> we kunnen wel eens een keer op foto's gaan kijken of we het kunnen vinden. Op die, op die, op die, op die ijsbaan. Ja, het was, was, was altijd schaatsen. Ja. Na de oorlog kon je er ook nog schaatsen zelfs. En dan staat hier een huis alleen. Ja, dat is. Wacht even hoor, dan moet ik even kijken. Maar je gaat hier naar beneden, hier ga je naar de poststraat. Hier ga je naar de poststraat, dan heb je hier de oude school, hè, school A, wat dat, nu het politiebureau dat, is. Ja. En dan ging je hier had je een, een, een, een trap, die kon je naar beneden, dan kwam je op de poststraat uit. Dit ken, dit ken ik me niet herinneren, of kan ik me niet herinneren, want daar stond naderhand het huis van Frazen, van dokter Frazen. Nou, die staat. Daar... En daar staat nu een flat. Ja, precies tegenover ja, ja, ja, ja, ja, de Zuiderstraat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is precies tegenover de Zuiderstraat. Ja. Oh, we zitten, in, in, we zitten in, de, in, in de buurt van de Paradijsweg. Hier heb je de Paradijsweg. Dat is de Paradijsweg. En hier heb je Warmedam, dat was de melkboer. Die zit op de hoek? Op de hoek van de Duinweg. En dan had je hier een zwart veldje. Dat was ook een zwart veldje? Dat was een zwart veldje, ja. En dan had je hier de oude kleuterschool, een oude... Oud... We zitten dan nu op... ...plek waar nu de weer nog zit. Ja, ja, klopt. Een oude fabriek van... Die, ...ook weer van een smederij stegen. Van de kolpit Van de koolpit, ja. Van de en we kunnen hier tussendoor... ...en als we hier tussendoor gaan... ...dan komen we op het Jansnij. Nee, op het Schelpenplein. Schelpenplein kom je uit. En je kan ook een zijstraatje nemen... ...en dan kom je op de Bakkerstraat nee, uit. Op de Bakkerstraat. En dan kom je op de Kerkstraat uit. En wat zat er in de Bakkerstraat? In de Bakkerstraat had je een... Uh, en op de hoek waar nou die winkeltjes allemaal zijn, aan de rechterkant, als je er zo voor staat, rechts, had je een heel groot huis en dat was van Koning. En daar was ook een pakketbakker in, van Bosman. En aan de andere kant had je, um, hoe heet die man ook maar weer? Je verkocht ik kaarten... en weet uh, uh, de spul van uh, schepjes en uh, nou ja, alles wat verstrand is. Ik weet niet zo gauw, ik kan die naam niet zo gauw opkomen. En dan had je daar, en die, die had, dat was uh, ja. We, we gaan nog even naar de En dan kwam je dan oh, uit op de op, kerst op, uh, op de, op ja, de, hoek maar... van de En dan had je ook Koning de Aannemer, die zat er ook. Waar je, waar dat gebouw staat er nog, waar nou, ik weet niet wat er nou in zit hoor. En dan daarnaast had je een groentewinkel van Bakkenhoop. Die zat daarnaast. De doppie genoemd. Was dat als kleine winkeltje? Nee, dat was een vrij grote winkel. Er zat was... ook nog een kapper in gezet. Ik weet niet wat er nu in zit hoor. En dan liep je zo naar beneden naar de kerk. De kerk dwarspad naar beneden, zo. Die hoek? Ja. Eigenlijk tegenover Café en Harlekijn. Die zit daar. Ja, ja, ja ik weet dat niet dat daar een café dat, zit. Nee, dat nee, dat maar dat waren gewoon mij. woonhuisjes. Yeah. En dat werd ook na de oorlog nog als woonhuisje gebruikt, want er was woningnood natuurlijk. Ja, we gaan nog even naar de muziek. Samson en Gert met ik wil met jou op de foto. We ja. gaan weer terug naar een foto. Ja, en want, weer naar een andere fotocor. Ja, want dan moeten we even vertellen aan de luisteraars. Welke foto hebben we nu? We hebben uit hetzelfde boek een foto uit 1950. De 18105. 18105. Dus, dus als een u dat beetje boek thuis in heeft. Boek. Ja. Nou, dan gaan we even over praten. En uh, we kregen even een telefoontje van iemand die wilde even doorgeven dat in het uh, café Bluis, er ja. hangen nog allemaal ...oude foto's van hoe het er allemaal vroeger aan toe ging. Nou ja, ik, ik kom daar nooit natuurlijk. Ik weet wel dat mijn grootje er hangt. Dat weet ik wel. En, uh, en ik ben er ook eens een keer geweest, toen ging er een foto. En toen zeiden ze, dat is Grootbalthuis. Ik zeg van, well, nee, dat is helemaal niet Grootbalthuis. Want dat is dat souvenirwinkeltje van wat ik vertelde... ...van, ja. van die sigaren man en dat ding. Ik zei, dat, dat Grootbalthuis stond aan de rechterkant. En dat stond naar deze kant. Nou, het is ons vertel, ja, dat kan best wel zijn, maar het is niet zo. Ja, er zijn wel meer mensen die wat vertellen over Oud Zandvoort. Ja. Ja. Klopt allemaal niet? Daar we, oh nee, daar, heel daar, vaak. Daar, daar, daar hoor ik wel eens een verhaal, dan denk ik zeg maar niet waar. Het is uit de overlevering van iemand die dus niet nu meer leeft en die heeft het dan verteld. Nee, ja. maar dit is juist het leuke van nu. Uh, ik, ik praat met, met Hanni en Hanni kent de situatie van voor de oorlog. Die is op die watertoren geweest. Dat weten wij nog ineens. We weten ja. waar hij gestaan heeft. Maar alleen maar aan de hand van het fotoboek wat we hebben. En andere plaatjes. Ja. Ik weet dat er geen lift in zat. Dat nee. weet ik inmiddels wel. Ik was een jaar of vijf, zes. En dan denk ik, ja, dat let je dan niet op als kind geloof ik. En je bent ook zo boven als kind natuurlijk. Ja. Dan is het nou, geen lopen. We zaad. gaan even terug naar de foto. Ja. We, we, we, we, we gaan weer terug naar, naar Café, Bla, Café Bluis op de Burenweg. Inmiddels is de nieuwbouw uh, die staat vrij en uh, kan eigenlijk vrij over. over, over ja, we keken over. naar de oorlog op zee. Ja, uh, eigenlijk op stand. <laughs> ja, oké, okay, maar ik kon het heel goed ja. zien. Nou, Kijk, dan kan je op de dit foto is, goed zien. En dit is het huisje waar ik geboren ben. De ja, en dat staat er links van. Dat is, uh, dat is nog een woonhuisje. Ja. ja. En daarnaast, dat schuurtje, dat is nou dat bloemenwinkeltje. Ja, ja. Maar hier op de hoek zat ook iemand. Daar zat Paap. Dat was een eierman. En die verkocht kaas. En in de winter. Ja. Of in de, met de kerstdagen verkocht die polieren. Uh, uh, uh, uh, uh, Hoe heet het? Die verzanten en konijnen. Dat was allemaal wild. Nou is het heel leuk op deze foto. Want er is nog een stukje nieuwbouw gepleegd op die foto. Ja. Hier op de hoek. Dat Daar is de hoek waar. De beurdenweg en de kerkstraat. Ja. Daar zat vlak na de oorlog Petrovic in. is daar weer begonnen als café, de Oudere, ouderen. Want hun barbodega op de strandweg was afgebroken. En dit was ook een apart huis, maar dat was aangesloten aan dit huis. En dat was de voorraad. Ja, ja. En aan de overkant? Dat is een nieuwbouwhuis. En daar zat toen Radits. Radits. En Radits zit uh, uh, in het pand waar nu Giraudi zit. Juist. Dus het is begonnen met Radic in de ja. nieuwbouw? Ja, die hebben het laten bouwen, want die hadden een claim, hè? Zoals ik ja, jou al verteld heb. Nog even voor de luisteraars, een claim. Wat, wat is een claim? Ja, dat is de mensen die hun huis kwijtgeraakt zijn in de oorlog, die hadden een claim, op dat ze recht hadden om weer op een plek te wonen. Uh, nou maar ja. dat hoefde niet per se dezelfde plek te zijn. Nee, dat hoefde. Nou ja, dat werd natuurlijk. Ze moesten natuurlijk met beginnen met de wederopbouw. En nou ja, toen kwam je hier en dat vond. Heijn, toen wel een leuke plek. Ja. Uh, er zijn er meer die een, een, een leuke plek hebben gevonden inmiddels. Want we kijken hier naar twee straten. En uh, dit, dat zijn toevallig allebei de dokter Engelbertstraat. De burgemeester Engelbertstraat. Engelbertstraat ja. Allebei. Ja. Je kijkt naar waar die huizen staan. Dat is nu de burgemeester Engelbertstraat. En vroeger lag je hier. Ja. En hier ligt er. Die liep dan, dan had je hier drie huizen waar nu Esplanade staat. Dat was toen. Ja. En dat had je een rond terras. En dan liep dan een beetje rond en dan kwam je hier uit. En dan liep je zo, dat was de burgemeester Engelbertstraat. En dit, we daar, daar stonden, dat weet ik ook we niet. We kijken dus nu naar de nieuwbouw, van na de dat oorlog. Ja. En, en uh, direct daarachter ligt uh, de het huidige hofje? Agneterstraat. Ja. En, en dat het hofje, ja. het hofje is inmiddels klaar. Ja. We kijken ook weer op, dat, op datzelfde gasthuisplein. Ja. Uh, met, het, met het café van Piet van Twapen. ja. En, dat, en dat, is, je, dat is familie? Dat is een. Uh, uh, zijn vrouw was een, een nicht van mijn vader. Dat was een bluis? Ja. Dus eigenlijk, en eigenlijk zijn alle cafés van voor de oorlog zijn alleen maar van de familie ja, en bluis kan je het je wel de bluis. Dat kan je wel zeggen. Volgens mij ken ik er vijf. Vijf of vier? Kees. Kees en, en Hendrik Bluis op de Zee staat, ja? mijn vader. Ja? En dan dit? Oh, dan dit. Vier dus. Vier. En zij was een zuster van Kees Bluis van de uh, café Neuf. Ja, oude Kees, hè? Dan ja, ja. Natuurlijk. En nou, hier woon jij dus, hier nu. Ja. En dit is het gebouwtje waar we nu zitten. Ja. We zijn inmiddels uh, weer een stukje verder. Ja. Uh, we gaan weer terug. En dan zien we hier het pand. Van Gansen. Dat is de nieuwe smederij van Gansen. Ja. Waar die precies vroeger zat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nou, dat kunnen we Hans zelf nog wel eens een keer vragen. En, en hier staat nog helemaal niets. Nee, nou, dit, hier had je bijvoorbeeld, hier kwam je, wacht even hier kwam je uit op de Badhuizenweg. Dat is een kaal stukje grond waar we nu naar kijken. Ja, en dat... Nou is al die straat ook niet precies lopen waar die gelopen heeft natuurlijk, hè? Nou, ik denk deze wel. Ja? Ja, deze, dit wel, want dat, dat, ja, dit wel, want, ja, dit wel, dit wel, want hier heb je, hier kwam bouwers toen. Ja. Nou, dat staat nog niet op de foto, nee, We zijn nee, in 1950. En, uh, want hier had je dus Fennec, dat was Fennec. En dan had je hier een pleintje. Ja. Bij... Hier is een, op het moment van de foto nog steeds een kaal stuk. Ja. Maar we praten dus van voor de oorlog, de oude panden die in de kerkstraat stonden. Ja, bovenaan. Hè? Bovenaan. En dan waar, je... waar het een beetje nauw was op de foto. Ja. En dan woonde ik hier. Ja. En dan had je hier een heel klein pleintje. En dan stond hier een klein woonhuisje. En dan kwam je zo, zoals ik vertelde, op de... Daar zijn we mee begonnen, met dat stijle straatje. Ja, met het badpad of zoiets, zou het hebben of zoiets. Dat weet ik niet meer, hoor. En dan kwam je hier, had je ook een straatje. En dat was het badhuisweg. En dat was, dat kwam precies hierbij, die paap uit. Ja, ja. En dan had je hier ook nog een straatje. Maar dat weet ik ook niet hoe dat heet. Dat zijn allemaal tussendoortjes, hè? Ja. En dat is dan stond... waarschijnlijk voor de wind van. Nou, ze plaatsen gewoon huizen en, uh, nou ja, en dat, het, het, waren, het waren niet zoals hier nou zo'n rits. maar het waren meer blokken. Maar dit kan je je nog helemaal goed herinneren. Ja, nou ja, ik weet nog dat ik. Uh, misschien een heel ver, uh, verhaal dat wij hier met de uit Oud-Pekela kwamen naar ja, de oorlog. Ja. En werden we hier, uh, we hadden mijn vader met, met bakkerkeur samen hadden zijn auto gehuurd. En die. Uh, Stopt stopte hier. En toen zag ik die grote, enorme, kale vlakte. En ja, dat was niet jouw dorp? Dat was niet mijn dorp. Ik, ik, het, het kan me daar, ik vond het zo frustrerend. Toen, toen jullie weggingen, toen, toen werd er allemaal afgebroken. Ja, hier. Hier wijzen we richting uh, uh, nou, de uh, Noordbuurt. Nee, uh, ja, het was bijvoorbeeld de Burgemeester Engelbest, dat was afgebro werd afgebroken. Dat stonden toen ook pas weer nieuwe huizen die ze daar neer hadden gezet. En uh, de oranje flat was de hotel, de rand was een flat geworden. Die hebben ze ook afgebroken, dat heb ik ook gezien. En dan de uh, die huizen die naar de Zeestraat gaan. Burgemeester Engelbertstraat, zo langs. Ook die huizen en aan de Boulevard. Maar ja, je mocht er eigenlijk niet komen, want het was per gebied. Dames en heren, de tijd vliegt. Wil je nog een uurtje langer, Jan? Ja, we kunnen eigenlijk best wel een uurtje eraan bereiken. Maar dat, dat gaan we niet doen. Dat, uh, dat wordt een beetje te veel van het gooien. Dat bewaren we voor een andere keer. Hannie, mag ik je bedanken voor de enorme uitleg aan de hand van de fotoboeken? Ja, nou, het was voor ons een experiment. Ja. Wij wisten ook niet precies waar we aan begonnen. Maar ik kan wel zeggen dat het heel duidelijk was. Nou, dankjewel. Ik en het is in ieder geval leuk om vastgelegd. Om ja. Ik vond het ook leuk om te doen, omdat het ja, maar toch wel aan mijn hart gaat. Sanford is... Uh, ja, ja. Hè? Als hele... ik toen ik dit zag, vlak na de oorlog, nou, toen zeg ik tegen mijn moeder, waar staat ons huis nou? Ja, ja. Nou, dat was dit dus. Ja. Zwaar beschadigd. Ja. Dames en heren, uh, ik wens u, uh, luisteraars, ik wens u een, uh, een prettige jaarwisseling. Ja, en, we hebben uh, nog even wat toe te voegen voor volgende week. Wat hebben we toe te voegen voor volgende nou, week? volgende week zaterdag 5 januari, dat is volgend jaar, ja. dan hebben we Don die gaat uh, presenteren dit programma, van Oud-Zandvoort. En dat gaat dan hebben, gaan ze het hebben over de inzet van de legervoertuigen voertuigen bij de wederopbouw van het naoorlogse Zandvoort. Dus eigenlijk over het stukje waar we het net over gehad hebben. Ja, ja, en dan komt uh, Leen Driehuizen en Ton van der Rijden en Gerard Verstegen. Als het goed is, zijn ze er alle drie. Maar ja, we hebben uit ervaring gemerkt, dat laten we wel eens eentje het afweten. Maar goed, donderdag kennen komen ze alle drie. En dat wordt ook een heel leuk programma. Dat is in aansluiting een beetje van dit. En jij doet de techniek? Ik doe de techniek. Jij ja, mag het ook doen, maar ik <laughs> vond het wel leuk om tegenover jou te staan. Oké. Dit het verstegen: dat is van de garage. Ja. Ja. De oude garage. Dus Jan, ik zou zeggen prettige jaarwisseling. Ja. Wees voorzichtig met vuurwerk. Ja. Ik heb geen wel. vuurwerk dit jaar. Oké. Okay. <laughs> Mevrouw Bluis ook hartelijk bedankt voor uh, Graag gedaan. Het te gast willen zijn. Ja, weet je wat ik het net over de pak van straat had? Wacht even hoor. Even kijken hier. Hier heb je de Bakkerstraat. Hier ja. heb je die groenteboer. Ja, ja. En hier heb je, dat was een, een, een aannemer als koning. Koning. Dat is een en, mooi pand, is dat, hè? Ja, en, en dan heb je hier het grote huis van koning... waar ook die bakkerij in zat. Mar Mar Marcel die heeft hier de hele tijd nog ingezeten met zijn waterloodpleintje. En dit was een pakkenhuis... En het pakhuis, dat staat er geloof ik nog, maar er, in de stad, dat was van Raadsveld. En Raadsveld had toen een kruidenier op de... Het was een kruidenier en, die, en dit is het pand van Chemin. Dat is het pand van Chemin. Maar die heeft er ook heel lang in gezet. Oh nee, nee dus de de oorlog, later, na, de na de oorlog de, ze, uh, zijn Nee, zijn, zijn eerst nog naar de, de straat. Nee. Ja, maar dat van Chemin was een heel mooi gebouw en dat was een prachtige winkel. Schitterend. Ik en daar verhoopt. zat naderhand de familie in, na de oorlog. Was dat niet één bedrijf ook, de Fami en Chalou? Nee, nou, toen, dacht, nou, toen dat toen, nou dat weet dacht, ik dat niet dat eigenlijk. Ik zeg al heel slot, nee, maar dat weet ik niet. Heb je genoten? Ja. <hij <hijen>